Goedemorgen, ik ben Joke Dit is het nieuws van NOS op 3. Wilrenner Dylan Groenewegen is negen maanden geschorst. In augustus veroorzaakte hij een valpartij... aan het einde van een etappe in de ronde van Polen. Een andere Nederlandse wielrenner Fabio Jacobsen... maakte een enorme smak tegen de hekken bij de finish. Hij lag twee dagen in coma. Nooit eerder deelde de Internationale Wielerbond... een schorsing van negen maanden uit. Dylan Groenewegen mag in het voorjaar geen ritten rijden. Die straf eindigt de dag voor de ronde van Italië. Daar mag je dus wel aan meedoen. De wielrenner van Jumbo Visma heeft al gezegd dat hij de schorsing accepteert. Meerdere GGD's pakken het bron- en contactonderzoek weer op. Medewerkers pluizen weer uit met wie een besmet persoon allemaal contact heeft gehad... en doen dan een belrondje om die mensen te vertellen dat ze in quarantaine moeten. In het begin van de coronacrisis deden alle GGD's dat, maar een aantal stopten daar eind september mee. Er raakten zoveel mensen besmet dat de medewerkers het niet meer aankonden. Nu de besmettingscijfers weer teruglopen, hebben ze er weer tijd voor. Het is vandaag de 11e van de 11e, de aftrap van het carnavalsseizoen. Maar door corona is het maar een schrale boel. Geen praalwagens, bomvolle kroegen en hosselpleinen. Om de boel toch een beetje op te vrolijken... zenden de regionale omroepen in Limburg en Brabant een hoop carnavalsverzoekjes uit. Deze die kwam van Kees. En uh, ja, stay tuned for more, want het komt zat voorbij. Dat ga ik jou beloven. Maar deze mag niet ontbreken. In sommige steden gaan kinderen toch verkleed naar school... en hangen naar carnavalsvlaggen bij veel huizen. Het weer het is bewolkt. Straks breekt vooral in het zuiden de zon door. Het wordt vandaag gaat op 13. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Alkmaar Amstelveen staat nog een file van 6 kilometer... tussen knalpunt en, en Uitgeest. De vertraging is nog een kwartier, maar die neemt nu snel af... want al het piepschuim is daar opgeruimd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu in Zandvoortse zaken. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my I say white, you say bar, I say bite, say I say shark. I say hey man, yours was never my scene, and I don't like Star Wars, you say rose, I say Roy, say God. give me a, a me a choice, I say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman, Good. I want to ride my bicycle races are coming your way So forget all your dreams. Cain. You say John I say Wayne I say Gullet I don't want to be the president of America You <laughs> say I say Cheese. I say Lee I, I say Jesus I don't want to be a candidate For oh. being number one Because all I want to do is Bicycle yeah. Bicycle. Yeah. bicycle I want to ride my bicycle. bicycle Come on Bicycle I want to ride my bicycle Ja, ja, ja, Oh, we we staan? Mijn muziek. Het is weer een lekker begin, mensen, van dit, van dit uur. Ja, ik gooi de schuif open en dan uh, hoorden we ineens iets uh, wat we wat niet allemaal in hoorden te zitten. Uh, Queen was dat. Uh, de reden waarom ga ik je ook even uitleggen. Uh, dat heeft uh, te maken met, uh, met gisteren. Gisteren uh, zijn we op een gegeven moment na het uh, programma op het uh, fietsje gestapt, tenminste Ger en ik uh, en Tino reed op uh, de scooter daarnaast. Uh, als gangmaker. Zo... Nou ja, gangmaker. Het, het leek net uh, alsof we uh, uh, gewoon een radioverslaggever deed tussen de etappe van Zandvoort naar Bloemendaal. Uh, de, de, de finish lag ergens op de Bloemendaalse weg uh, bij een galerie. Maar ik heb een uh, Tour-etappe beleefd uh, zoals ik hem nooit heb beleefd. Ja. <laughs> ik heb zo'n uh, zo zware krantenfiets. En de uh, Ger zat op een uh, wat, uh, wat lichter uh, fiets. Sportfiets in dit geval. Geen elektromotor. Dat moet ik er ook bij zeggen. Maar ik werd er gewoon vierkant uh, draf gereden door uh, Loogman. <laughs> dus... Had hij het door? Nou, ja, ik, uh, <lacht> ik, ik weet niet wat het, waar, het, waar het aan lag. Maar goed, uh, uh, op een gegeven moment was het zo. Uh, hij uh, ging het eerste de beste verkeersdrempeltje over. Ik was gelost. Ik uh, was gelijk vijftig uh, meter <lacht> <lacht> erachter. En uh, het meest grappige, want dat heb je op een gegeven moment ook. voor de mensen thuis die dan uh, zitten te luisteren van waar is dat dan dat hij op een gegeven moment ook omkeek. Uh, je hebt dat, uh, de rotonde bij de militaire weg. Bij de Bloemendaanse weg daar. Dan heb je de rotonde als je over Veen binnenkomt rijden. Bij de pannenkoekrechten. Uh, uh, nee, dat is de eerste. Dan heb je, de, de, daarna heb je de nog oh, er nog een. Oh, er nog een. In het dorp zelf. Uh, in, ja. het, uh, in het dorp zelf. Ja. Niet op de zeeweg, maar een tweede rotonde. Dat is uh, dus op de militaire weg. Uh, als je de Bloemendaanse weg op uh, gaat. Nou, daar uh, had Loogman uh, echt even uh, het uh, gas overgezet... Ik zag hem echt driekwart uh, zo uh, hoppaka, uh, de, de, de rotonde over... en hij keek ook echt naar links van... heb ik die koper er echt oh, helemaal afgereden? Ja, dat had hij helemaal, want ik, uh, <laughs> ik zat heel <op>, Echt, ik... <laughs> Ik, ik had het niet meer. En dan moest ik ook nog uh, gistermiddag... Nog, uh, nog een paar kranten bezorgen. Nou, ja. dus ik heb, het, uh, ik heb het aardig uitgehouden. Dus dat was een beetje de story... van gistermiddag. We zullen er nog wel even bij de kant nog wel zo op uh, terugkomen. Op dat hele verhaal. Want uh, dit uh, ja, dat, ik, ik denk dat ik nog... Uh, ja, met, uh, met de billen bloot uh, moet in... Dat, dat dat opzicht. Hoe kan dat nou... Dat iemand die drieën in de week uh, gewoon uh, door een man die twaalf jaar over is als ik gewoon, want dat is het gewoon... en gewoon finaal af wordt uh, gereden of een stuk tussen... Ah, oh, er ligt altijd materiaal, altijd ja, het materiaal. Is materiaal. Ja, ja. Uh, is sowieso. Maar goed, uh, Jan Willem, hebben wij nog iets bijzonders? Nou ja, over fietsen gesproken. Uh, de, de, de, afgelopen paar, de afgelopen paar weken heeft er een uh, proef gedraaid tussen uh, Amsterdam en Zandvoort mm. uh, van de NS... Mm. Om te zorgen dat de drukte in de treinen een beetje uh, ja, te goed gemanaged wordt. En uh, een van de dingen die je daarvoor moest doen... is ook dat je als je een fiets wilde meenemen buiten de spits... dan moest je dat registreren van tevoren. Nou, Ik, ah. ik heb dat toevallig... Uh, Laatst zelf, ik, ik, ik was uh, ook op de fiets trouwens... van Hoek van Holland naar Den Helder gefietst over het strand. Je doet dus wat op je dag. Ja. En uh, uh, was helemaal afgepeigerd. Uh, wilde ik daar de trein in stappen. En dat bleek toen allemaal heel ingewikkeld te zijn. Maar um, de proef is goed verlopen. En vanaf nu af aan vraagt de NS dus... Altijd als je met de trein gaat, dus niet alleen als je fiets meeneemt, maar ook als je zelf met de trein gaat, om dat van tevoren te registreren. Dus uh, hè, dat kun je via de, de site of via de app van de NS, kun je dat aangeven van, ik wil dan en, dan en dan met de trein uh, reizen. En dan zeggen ze gewoon: van ja, als er heel veel mensen zich hebben aangemeld, zeggen. Nou, het is mogelijk druk. Misschien wil je een treintje laten nemen. Dus uh, op basis van, het, uh, van de pilot die hier uh, in het antwoord heeft gedraaid, uh, gaan ze dat nu uh, in uh, landelijk invoeren. Oké, okay, okay. dat is, uh, dat is uh, vrij bijzonder. Maar goed, en het is ook weer om grip te krijgen denk ik op de processen. En zeker in deze tijden van social distancing uh, zo, is dat uh, wel noodzakelijk. Uh, wanneer dat social distancing verhaal uh, helemaal gaat verdwijnen, dat weten we niet. Maar uh, nou ja, als ik het uh, lees, uh, er is in Amerika en dat uh, Duitse... Uh, ja, Pfizer. Ja, Pfizer. Uh, die, uh, die schijnen al heel ver uh, te zijn met ja, dat de, de Er lijkt uh, licht aan het eind van de tunnel te komen. Ja. Dus, uh... nou, ik u weet sowieso dat dit uh, niet oneindig uh, gaat uh, duren. Dat, uh, dat wij uh, over een eeuw nog anderhalve meter uh, van elkaar af uh, moeten gaan leven. Dat, uh, dat zie ik niet zo gebeuren. Nee. Dus dan is dat wel weer een moment uh, dat we tot elkaar komen. Nou. Ja, je, je, je kent het verhaal van Japan, toch? Dat, de, in Japan, hoe, hoe begroeten mensen in Japan elkaar door naar elkaar te buigen... en hun handen tegen elkaar te doen? Ja. Nou, de oorsprong daarvan mm. is... Een virus. Meen je niet? Ja. Ja, ja dus uh, daarvoor was dat nou, gewoon... Nou, maar uh, gaaf... Je mooie geschiedenisles uh, ja, hier op de, ja, ja. deze woensdagmorgen. Ja, avond ja precies. Nee, dat, Het was dus gewoon van... Oké, okay, hoe kun je nou een nieuwe gewoonte aanleren... Die, uh, die voorkomt dat je heel veel uh, contact, lichamelijk contact hebt. Nou, en daar is dus een heel mooi erbiedige buiging uitgekomen in Japan. waardoor Wat ze keurig altijd op een afstandje kunnen doen. Waardoor je dus niet meer dicht bij elkaar komt. En ja. de kans dat je elkaar besmet, mocht je een griepje hebben... wordt daarmee aanzienlijk kleiner. Zag ik dan uh, nu ook een... Uh... Buiging maken, Laat, uh, het goed deze eraan, aan, ja, ja. op de radio is het niet te zien, maar ik heb een buiging naar uh, wel uh, gemaakt. En uh, dan is het eigenlijk ook, nou ja, het sluit eigenlijk ook een beetje aan van eerst een buiging maken en dan vragen hoe het uh, met iemand is. How do you feel about it for me? Oh, I... I Who, Who is wrong? Tell me, how do you feel about it? How do you feel about it?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 on who is, who is right, right? Who is wrong. Tell, Tell me, you. how do you feel about it? How do you feel about it? What oh, do you feel about I don't understand it? I what's going on. Who, who is, is right, right? Who is wrong? Tell me, how, how, do you you how do you feel about it? How do you feel about it? I don't understand Behind the mask, behind oh, the screen, is right. is it's so oh, crystallized. It's a brutal scene. You never know if we are head The, the answer right. of the air Or that this way of keeping up it? appearances oh. Is oh. heaven I say When all oh. is right, oh. right. Oh. Presence the writer's personal opinion concerning the topic. Explore this topic and support it by reasons and support of your present. Express all of the you that And the reasons should be handled and danger. See what is the argument. Together with the others, should be Thank you. De dame zelf uh, te horen na wie de band ook uh, genoemd is. Kitty. Dog's Cult Kitty. Een band uh, die ook uh, meegedaan heeft uh, aan de Rob Agda woord uh, ergens in 2017 18 die kant uit. Uh, en daar hebben ze toen uh, onder andere uh, het uh, nodige laten horen. Uh, eigen materiaal. Want uh, ze zijn voortgekomen uit een kofferband. Toen besloten ze op een gegeven moment uh, dat ze ook uh, het uh, liedje schrijven zelf uh, heel erg interessant vonden. Nou, dat, uh, dat hebben ze ook uh, heel goed uh, gedaan. Goeie zetten geweest. Lotusland, titelnummer van het uh, album wat ze hebben uitgebracht uh, eerder dit jaar. Daarvoor hoorde je Malou. Naar mijn idee een van uh, de nummers uh, van 2020 in het uh, onderstroom van Nederland. De muzikale onderstroom van Nederland. En How Do You Feel About It. Uh, maar goed, uh, het is uh, wat zeg ik, uh, kwart over elf uh, geweest. Uh, we gaan straks direct op uh, naar uh, half twaalf. feiten en uh, dergelijke. Heb je al wat uh, nog uh, in, in dat opzicht nog iets? Uh, nou, we, vertelden. we vertelden net over, uh, over die registratie van de NS. Hmm. En ik zie nu dat uh, Rover, dat is de uh, vereniging van treinreizigers... er al gelijk overheen is gekomen van... jongens, dit moet wel vrijwillig worden. Want het wordt wel een beetje eng. Met alles wat je moet registreren of ja, reizen. Ja ja, ja, ja ja, dat hebben ze. maar ik, uh, ik vind een buitengewoon ongelukkige organisatie... die zich uh, Rover noemt, <lacht> daarmee komt. <lacht> ja, dat is <terwijl. lacht> dat dat, wel. Ja, daarmee ja. ja. ja voor uh, een Rover is dit ook wel... het element van verrassing is altijd wel vrij belangrijk voor een Rover. Dus wat dat betreft uh, kan ik me voorstellen dat ze tegenregistreren... Oké, nee? ja. Okay. Uh, ja. Uh, Oproerkraaiers, dat weet ik allemaal wat. Nee, nou, ze houden het belangen van de reiziger wel in de gaten natuurlijk. Uh, en dat ongebreidelde registreren, dat, ja, dat, dat is dan het, uh, het kantje... waar ik dan wel eens een beetje moeite mee heb uh, in, de, in, de, in dat opzicht. Uh, ik snap het wel, maar ik heb ook zoiets van, van ja... Uh, ik heb ook zoiets... Als dit voorbij is, wat dan? Ga je ja. het dan blijf je dit dan vasthouden en denk je van... Hé, hey, het is, was wel handig. Ja, ik, dan vind ik de noodzaak uh, niet meer. En probeer dan maar iets uh, terug te krijgen... van wat je hebt weggegeven. En dat is bij mij eigenlijk altijd... een beetje het spanningsveld. ja Ik hoop tenminste dat, dat de dingen die... Uh, die blijven is bijvoorbeeld gewoon het, het simpele respect... wat je voor elkaar hebt op straat ja. en elkaar de ruimte ja. geven. Ja. Of, in een, uh, of in een supermarkt niet, uh, niet je car nog even echt neemt. Het, het, het, het grappige is, het lijkt wel alsof mensen iets meer tijd hebben gekregen. Iets meer haast. Ja, en dat minder haast. En, en ik, dat zou ook nog wel eens een positief ja. kantje kunnen zijn... van jongens, uh, we hoeven ons niet meer te haasten. We hebben nu dit meegemaakt. Precies. Uh, en wat zijn we er eigenlijk mee opgeschoten? Eigenlijk weinig, want uh, ja, we moeten toch onze tijd afwachten... totdat er uh, weer uh, licht aan de horizon uh, is. Hè? En uh, in sommige gevallen overkomt het, uh, dit, dit hele verhaal. Uh, en dat is ook niet uh, een pretje, heb ik me laten vertellen. Dus dat, uh, dat, uh, wat, wat dat er gaat, uh, denk ik wel. Dus nou, dat zijn die wijze dingen die je eruit uh, zou kunnen halen. Maar goed, ik spreek uh, even namens uh, mezelf. En niet namens de hele Nederlandse en ganse Zandvoortse volk. Dus... Uh, we um, gaan even nog uh, wat uh, muziek uh, draaien voordat we uh, de heer Boskamp uh, erbij uh, pakken, uh, doen we met uh, toch een hele fijne: uh, Peter Gabriel. En Ding in de Dirt. Jazeker, want het uh, dateert alweer van 1992. En uh, ik was net in dienst van het waterleidingbedrijf. Ik was blij dat ik ergens uh, bij een andere instelling uh, weg was. Uh, want uh, daar zaten ze elkaar uh, flink uh, in de haren, had ik een beetje het idee. Ik was net een beetje in de slangenkuil uh, bland, bland. En ik uh, besloot toen ergens op een van die zaterdagen, uh, of uit, uh, vrijdagen was het uh, toen... Uh, om eens een keer uh, van mijn openbaar vervoer jaarkaart uh, gebruik te maken... En toen kwam ik ergens in Arnhem uit en toen besloot ik geloof ik, het album van Pieter Gabriel aan te schaffen. Want dat was net uit en daar stond dit nummer onder onderop, op. Digging in de dirt. Dus uh, zover gaan die herinneringen. Maar goed, het is inmiddels vijf voor half twaalf geweest. Uh, rond deze tijd uh, haal ik dan altijd iemand in de uitzending. Ik, uh, ik heb me laten vertellen, Mick. Jij hebt uh, vroeger iets ook met films uh, gedaan bij Sony, hoor ik hier. Nou, recenseren. Recenseren. Ja. Wat heb ik gedaan? recenseren. Uh, films. Ik heb Jan Willem hier uh, zitten. Oh, uh, die heeft, die heeft vro ja, Jan Willem te Gussenklo. Zeg je die naam wat? Ja, natuurlijk. Nou, die ja, zit hier naast ja. me. Dus, Hoi uh... Jan Willem. Hey, hallo Wik. Hoe gaat ie? Ja, goed. Ja? Goed, goed. Ja, ik, uh, ik uh, mag, mag even aanschuiven bij Jaap. Dus dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk sowieso leuk. Dat is, wat, dat is wel gek. Ja, natuurlijk besprak ik films. Ja. ja. Ik, uh, ik heb van alles gedaan, Jan Willem. Het is echt... Uh... En nog steeds, hè? Want nu zit doe ik elke week het nieuws bij jou. Ja, ja, dat, is geen dat is geen pretje hoor. <laughs> ik, heb, ik heb het nou helemaal beloofd en dan moet je het doen, weet je. <laughs> het is nog net geen contract hè, wat ik, uh, ik voor heb gehangen. Maar goed. Ja, ik voelde wel de loop van een pistool in mijn nek, week. <laughs> <laughs> ah, Vorige week hebben we nog een uh, amusante uitzending uh, gehad. Uh, dat was heel leuk. Ja, het was dat een was, hele leuk uitzending. Het was, uit. was superleuk. Super ja. uh, René, René had het er later ook nog over. René Colin, ja. die het eerste uur uh, toch in de uitzending kwam, want die was jarig op die dag, maar ja. ah, je vond het ook heel leuk. Ja, ja ik, ik, ik, kwam, ik kwam hem tegen bij de plek waar Ger Loogman ook werkt, dus, uh, okay. uh, dat is uh, de Warrior de bovenaan uh, de, de, de Van Lijdenweg. Ja. Strijder heet dat. <laughs> voor de mensen die ja. de, de worden ja. hier. Uh, en uh, daar kwam ik hem tegen. En uh, nou, daar had, uh, had, was René. Nee, ja, ik vond het hartstikke leuk uh, wat jullie deden. Dus, uh, dus ik, ik ben hem tegengekomen. Dus, uh, oh, hij, goed, hij heeft er een, een goed gevoel van overgehouden. Ja, goed. Uh, maar daar hebben we jou uh, niet voor. Uh, we hebben je nee. voor het nieuws. Nou, uh, ik zeg... Uh, even naartoe praten... Ik uh, vond uh, die presidentsverkiezingen die hadden iets weg van een marathonwedstrijd... waar 41 kilometer iemand op kop ligt... en dat er in de laatste 100 meter... iemand voorbij loopt en die zegt... jammer jongen, ik uh, ga toch even van je winnen. Ja, en dat ben ik hè, persoonlijk... want je weet, hè, dit nieuws is uh, tamelijk subjectief. Ja. En ik, uh, ik ben daar... Uh, niet, uh, niet trouwig uh, om. Ik ook niet. Uh, gezegd. Nee. Uh, kijk, weet je wat het is? Wat, wat, wat een verademing was om te zien... is dat, dat, dat opeens een, uh, iemand is met... Uh, die beleefd is. Die gewoon. Ja. Dat je niet, niet gaat schreeuwen en niet gaat boeien en, en weet je. Nou, neem, neem bijvoorbeeld op dit moment. Hè, want uh, ja, Trump die, die neemt geen genoegen met zijn police. En uh, is van, uh, van alles aan het doen om, uh, om ervoor te zorgen dat het, uh, dat het uh, nog heet onder uh, Bidens voeten wordt. Mm -hmm. En uh, ja, hij wil uh, een onderzoek doen. En, en het, het bizar is natuurlijk dat hij ook in dat geval. Heel veel van zijn uh, kompanen achter zich krijgen. Eh, uh, uh, we hebben het over Barr bijvoorbeeld. Hè. Dat, dat, dat, ja, dat, dat, is, dat is de man die, die de officier van justitie En die is echt gewoon, dat is echt zo'n is. Dat, dat is ja. echt ongelooflijk. Die, die, die, mm -hmm. die man die moet, van alle ministers in, in, in, in Amerika, zou hij de meest onafhankelijke moeten zijn. Want een officier, eh, zeg maar, minister van justitie, ja. staat eigenlijk boven de wet, zeg maar, gek mm -hmm. genoeg. Maar ja, die doet gewoon alles wat die, wat die, wat die Trump zegt. En, en wat, wat op dit moment speelt, en dat is toch wel heel dramatisch, vind ik. Um, een nieuwe, uh, er komt een, een transitie plaats mm -hmm. Er komt een nieuwe president en met, alle, met alle toeters en bellen. Dat is een enorme, uh, uh, ja, dat is een enorme productie. Is dat. En dat kost ook geld. Ja. En normaal gesproken moet dan de head of general services administration, heet dat, hè, van de huidige regering... Je moet geld overmaken naar het team van Joe Biden. Ja. Daarvoor, want het kost geld. Ja, dat dus is een miljoenenkwestie. En dat verweigert ze. Ja. Dus dat, dat is natuurlijk. Kijk, die marathon was al bespottelijk. Maar wat er nu gebeurt in Amerika. is misschien wel nog bespottelijker. Hmm. Ze weigeren gewoon het geld te geven. wat nodig is. om, die, om een smooth transition te doen. Ja? Mm -hmm. Nou, dan komt uh, die, die Pompeo. dat is die. Uh, minister van Buitenlandse Zaken, er werd gevraagd van, uh, en, uh, wat vind je nu van? En die zegt van, ja, over smooth transition gesproken. Hij zegt, daar kijk ik naar uit. A smooth transition naar uh, de, de, de tweede termijn van uh, Donald Trump. En dan denk je bijna zo, what the fuck? <laughs> je mag, dat kan toch niet? Ja. Weet je? Dus dat is de, en, en dan zie je dus de gentleman opeens... Er wordt gevraagd, alles wordt hem uh, uh, voor, hey, de, de, de journalisten die, die, die stellen dit soort uh, situaties en vragen aan, uh, aan, aan, uh, aan uh, Biden wat hij ervan vindt. En wat antwoordt hij dan? Ik kijk ernaar uit om Trump te ontmoeten. Ja, netjes. Ja, kijk, en, dat, en dan denk ik, bij mezelf, ja kijk, dit is de manier, weet je. Ik ja. wil niet nog meer olie op het vuur gooien, niet nog meer uh, uh, haat creëren, weet je. En Biden heeft ook gezegd van ja, er zijn heel veel mensen die op Trump hebben gestemd. En ik hoop dat ik hun president ook mag zijn. Ja. Dat er geen, geen uh, uh, polarisatie is. En geen uh, uh, scheiding van, van, van Republikeinen en Democraten. Uh, hij is president van de Amerikanen, dat zei hij ook. En hm. dat vind ik gewoon heel mooi. Ja, um, dat is het uh, kopje Amerika. Uh, ja. Want uh, je hebt nog meer over vloggers. Kijk, ja, die hebben een slechte boodschap gekregen. Oh? Want, uh, ja, die hebben een slechte boodschap gekregen. Want kijk, de, de grote, grote, grote vlokkers, hè, mm -hmm. zoals Enzo Knol bijvoorbeeld, mm -hmm. die, uh, die verdienen heel veel geld. Dat is een enorme doelgroep uh, bestrijken. Die verdienen heel veel geld met het aanprijzen van producten. Mm -hmm. hè dus als ze reclame maken voor een product, dan krijgen ze tienduizenden euro's voor. Hè? Omdat ja. ze natuurlijk miljoenen publiek hebben. Dat mag niet meer. Oké. Okay. Dus daar uh, is. De nieuwe daar regels. Is, ja. de, de, de nieuwe regels gebaseerd. Die is per 1 november. Uh, is die Mediawet gewijzigd? Hmm. En ja, die, uh, uh, uh, die zeggen dat mag niet meer. Je mag, je mag dan wel bijvoorbeeld iglo sticks mag je eten, maar je mag niet meer zeggen, zeggen hoe lekker ze zijn. <laughs> dat is zoiets als bijvoorbeeld uh, dat jij bijvoorbeeld uh, met een uh, met een dashcam in je auto, of wat dan ook, ja. hè, want dat heb je ook uh, gedaan, uh, uh, gaat vertellen van hey, deze Lexus, hè, Om maar even wat te vertellen, nou, die, uh, hoe lekker die uh, rijdt. Dat, dat soort dingen, dat ja, mogen dan. Dat mag ik wel vertellen. Maar omdat ik helaas geen miljoenen publiek Oh, Dat mag toch? Kijk, kijk ik, mag, ik, mag, ik mag dat dus lekker nog wel zeggen, weet je. Ik kan zeggen: van ja, luister wacht even, als ik iets schrijf op die lexus. Ja. Want in Lexus is het heel fijn. Ja. Ook wel een keertje weer in zo'n auto rijden. Ja. Maar ik verdien er geen even mee. Dus wat moet ja. je dan doen? Ja. Wat, wat wil je, wat, waar wil je belasting op leggen? <laughs> ja, oké. Okay. Okay. Uh... Kijk, ze, ze moeten toch ook nog, dat is ook nog zoiets. Ze moeten ja. ook nog aan instanties die, die, die hen gaat keuren. Want ze krijgen ook toezichtskosten straks. Hmm. Dan moeten ze 220 euro per jaar commissariat en media betalen. Ja. En 400 euro aan kijkwijzer. Ah. En ze moeten een scheiding maken tussen redactie en commercie. Het moet worden omschreven in de statuut. Ik nee, denk niet dat ze heel erg blij zullen zijn. Eh, dat ah. geloof ik ook niet. Maar eh, er is er nog iets. Eh, want er is een minister die eh, over een bananenschil is uitgegleden. Eh, nou ja, zijn eigen bananenschil. Ik bedoel, ja. kijk, eh, eh, het, is natuurlijk, eh, het is natuurlijk krankzinnig om te zeggen dat, eh, dat eh, als leerlingen worden toegelaten, zijn die op school, hè. Mm -hmm. Moeten de scholen dan zorgen, dragen voor een veilig schoolklimaat. We hebben het dan voor minister slop, hè, voor duidelijkheid. Ja, minister duidelijkheid. Ja, ja. ja, we hebben het over minister slop. En, uh, oh ja, dat had je niet aangekondigd. Je zei, ja, ja, minister. Ja. Nee, je bent zelf minister, stop. Ja. En, en ja, die, die, die vindt dat eigen school, scholen mogen bepalen. of ze, of ze, of ze uh, uh, uh, gay kinderen uh, uh, uh, mogen toelaten of niet. Mm. Nou, dat is natuurlijk helemaal bespottelijk. Hè? Mm. Ik bedoel, het is natuurlijk, dat zie je, dan zie je dat, dat toch. Ja, ik, ik ga geen, uh, niks zeggen over, over geloof. want iedereen moet, mag, moet doen wat hij zelf wil. Mm. Maar als je dan, ja, minister bent van ja van een met een geloofsovertuiging, CU, hè, christelijk dat Ja, dan, dan, dan, en er wordt een verklaring gevraagd om de seksuele identiteitsvoorling af te wijzen. Ja, dan gaat dat echt een brug te ver natuurlijk. En hij is ook echt, zijn oren zijn gewassen door het kabinet, want die hebben hem echt, echt, maar hij stond er alleen in. En uh, hij uh, ja, heeft toen een persconferentie gegeven en het goed gesproken. Maar ja, het, de kwaad was natuurlijk al een klein beetje geschiet. Hoewel natuurlijk uh, ja. zeggen dat het, dat het uh, uh, uh, niet zo bedoeld was is natuurlijk beter dan helemaal niks zeggen. Ja. Maar het blijft natuurlijk wel uh, hoogst curieus om dat, om dat te melden. Ja. Uh, Ik bedoel, het kan niet. Het kan gewoon niet. Nee. Nee, het is, een, het is een super serieus onderwerp. Ik maak er ja? wel iets... Ja, het is haast een bruggetje naar, de vol naar het volgende nummer... Wat, wat ik klaar heb staan. Ja. Uh, maar goed, uh, hij stond alleen. Dat zei jij al. Ja. ja uh, ik bedoel, het we hele kabinet is dus over hem heen gevallen. Ja, en nou en ja. hebben we ook hebben ook tegen hem gezegd... dat je dit echt moet corrigeren. Een duidelijk verhaal. Uh, typisch, misschien ook een gevalletje van iemand die in zijn eigen bubbel uh, misschien leeft, uh, wat dat er gaat. Uh, ja, dat, sluit, ja, dat sluit heel mooi aan op dit nummer van uh, Veline. En dat nummer dat heet Alleen.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 Music hard, love me, love me,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 gonna move in dark ways baby you're so cruel my diamonds leave with you material love won't fool me when you're not here i can't breathe Heeft hij nog de titelsong bedacht. Ik meen bij, bij Spectre heeft hij dat gedaan. Sam Smith. De nieuwe is door Billy Iris gedaan. Maar die nieuwe film, dat laat nog even op zich wachten van James Bond. Heeft alles weer te maken met die buikgriep die er is. Maar goed, dit is wel het laatste van Sam Smith. Met diamonds heette, heette dat nummer. daarvoor hoorden we Verliener met alleen... Is dat uh, iets muziek, uh, muzikaal gesproken... wat ik hier allemaal wegloop te draaien... dat jij dat ook uh, misschien gaat doen? Ja, krijg, ja draaien, nee, ik, ik vind het... Uh, nee, ik, we hadden het er net over, tijdens het nummer... dat het zo leuk is om... Uh, uh, normaal, als je, als je niet de radio luistert... Dan, uh, en je luistert bijvoorbeeld Spotify of iets dergelijks... dan krijg je altijd heel veel van de dingen waarvan je weet dat je het leuk vindt... krijg je voorgeschoten op. Maar het mooie van radio is dat je soms wel weer dingen hoort... en dat je denkt, hé, hey, ja. daar wil ik wel eens wat meer van weten. Nou ja, goed, ik, uh, ik uh, ben ook vriendjes... met een voormalig gedeputeerde uit de provincie Noord-Holland... maar dat is ook een muziekliefhebber, Ja, Bond. Nou ja, goed, hij heeft twee muzikale zonen... Frank en, uh, en uh, Paul... Paul uh, die uh, werkte samen met uh, Jorik van Noorden. Die zijn uh, nu bezig, uh, tenminste dat wil, was de bedoeling... met een theatertoernee om uh, Bob Dylan-nummers uh, uh, uh, ja, uh, te presenteren... aan mensen die daar uh, in geïnteresseerd in zijn. Oké, okay, dat is één. Maar uh, ja, Bond heeft een hele uitgesproken mening. Uh, die, die, vond, uh, die, die vindt dat toch met die NPO maar niks. Uh, want uh, als, uh, als hij hoort, het zijn letterlijke woorden... als ik het dan hoor dat uh, bijvoorbeeld Jeroen kijkt in de vecht en zegt... ja, ik wil meer ABBA. Nou, dan uh, sta je nog alleen maar verbaasd over... hoe mensen als de Beatles ooit zijn doorgebroken. Dat is een hele uitgesproken mening. En dat is ook de reden waarom wij hier dus nummers als Walter en ik... ik kreeg net weer een app. Ja, ik heb wel wel gehoord. Feline met alleen. Nou, ja, dat, dat is een nummer wat wij dan noemen Maar er zijn natuurlijk nog meer van dat soort nummers. Maar dat zou jij natuurlijk ook kunnen doen. Zeker, ja. zeker. Heb jij een voorliefde ook voor de alternatieve muziek of niet? Nou, nee, nee, Ik moet zeggen, ik, ik, uh, ik, ik hou heel erg van soul, en muziek en dat soort dingen. Maar ik, ik, ik heb ik de neus om nieuwe dingen te ontdekken. Die moet ik nog wel, uh, die moet ik nog wel uh, ontwikkelen. Oké. Okay. Nou, dan gaan we weer eventjes... Ik, heb ik er dan zo eentje? Lisette Aviva met uh, Happier But Less Wise. My pictured face I see it in a frame She looks like a girl Who can spell her name? Frozen behind glass, but her eyes forever Searching for the rules of this game Of this game But is it for the good? Or did I start off my journey? Het wordt al op de landelijke zenders gedraaid. Ik meen op Radio 1. Daar zit het het meest. Want ik kwam ook zwaar nog van de week bij het Radio 1-journaal... de nieuwe van Sam Julia tegen. Dus ik denk, ja, dat is toch wel een kweekvijver voor, voor dit soort dingen. En bovendien, Daphne Hotland heeft indirect iets te maken... met de familie van Walter Zans. Dus dat, uh, want uh, zij uh, maakt deel uit... Uh, van Zazi. Of, of de band uh, nog... of, of de theatergroep ook nog steeds bestaat. Weet ik niet precies. Uh, maar daar uh, maakt uh, het uh, nichtje... van Walter zijn vrouw ook nog eens deel uit. Dus er zit, er zit een link in, uh, in dit... Uh, zie je maar weer hoe de muziekwereld heel, heel klein in elkaar uh, zit. wat dat er gaat. Uh, morgens uh, mag, uh, mag jij het... Uh, weer doen hier. Ja, klopt. Ja. Tussen uh, 10 en 12 knik in de knieën? Nee, nee, nee. Ja, de <laughs> Ustka, ik moet eerlijk zeggen, vorige keer wel, hoor. Ja? Ja, ja, ja. Toen was ik al heel blij dat ik uh, na twee uur... al die plaatjes achter elkaar had uh, gedraaid. Ja. En dat uh, was het een soort van luxe non-stop. Uh, luxe nee. non-stop, <laughs> ja. ja. Maar uh, nee, nee, nee de, ik, ik vind het hartstikke leuk. En uh, voor morgen ook weer wat dingen voorbereid. En uh, ja ik heb er zin in. Komt er ook uh, iets uh, in met gesproken woord of wat ja, dan? Het zit, ja. Ja. ja, het weerbericht. Ja, nee, uh, ja. nee hoor, ik heb uh, het idee is, ik, ik heb mijn show uh, Dromenzee nog genoemd. dus uh, Het is ZFM Live Dromenzee. Dus we, we praten heel veel over actualiteit in Zandvoort. Maar ik ga ook op zoek naar mensen uit Zandvoort die, uh, die een hele grote droom hadden en die dat hebben waargemaakt. En ja. uh, nou, morgen vertel ik, uh, vorige week hadden we David de Groot, die de leven had omgegooid, die vroeger consultant was en die nu Coaches geworden en ja. met mensen prachtige wandelingen maakt uh, lang, langs het strand. Ja. Uh, morgen vertel ik een beetje over mijn eigen droom. En dat is hier zitten ja. en achter de knoppen zitten en, en een radioprogramma maken. Ja. En ook voor volgende week hebben we alweer een gast... Die, uh, ja, wat ook een, echt een prachtig avontuur is en uh, de moeite waard uh, om aan te luisteren. Goed. Uh, we zijn ook meteen aan het einde gekomen van, van dit uh, gedeelte van de, de Zandvoetse Zaken. Maar dan uh, hebben we ook weer een ondertitel kant-of-valshow... of, -show, of uh, wat uh, Jan Willem uh, doet uh, morgen. Um, ja, want uh, Big Brother is watching uh, us. Uh, en daar gaat dit uh, nummer eigenlijk ook over. In 1984 uh, bracht uh, de zoon van uh, de toenmalige platenbaas uh, Barry Gordy uh, nog iets uit. Rockwell. En wie kwam ook nog even een uh, moppie mee zingen, Michael Jackson. Ik spreek je morgen weer bij een al nieuwe alternative event. Dag hoor!